Too mad, no matter ever be. Listen, baby, you can imagine your habits to me, now You just said you want to be if you like other people, so it's no evil. And so if you want to love me, don't stand in a place while I love's gone I ask you, I ask you that. to me.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 Jullie welkom. Dank u. Ja. Dank je. Ja. Want voordat we verder gaan met de wortels van Nederlandse popmuziek, uh, vertel eens wat meer over jezelf en over het museum natuurlijk. Ik ben Jaap Schud, ik ben muziekliefhebber. Uh, kom uiteindelijk uit het Westland vandaan, Honselisdijk. Ik ben vroeg gaan werken. Uh, uh, ik heb het op de straat geleerd, ik heb het mezelf al geleerd. Uh, hard gewerkt, een hoop gedaan. En op een bepaald moment, 26 jaar geleden, kwamen we weer eens uit Amerika. In Amerika gaan je in huurauto zitten. Je geeft die radio een zwieper en je hoort daadwerkelijk 100 zenders. Ja, ja, ja. Maar je hoort als, waar, als één Radar Love. Nou, dat ja. verbaas je niet. Dan denk je, nee. ah ja, ja, dat is toch logisch toch? Kom ja. op. Doe je het nog een keer Convenus voorbij. Mm. Doe je het nog een keer Oma Bellamy voorbij. En dan ga je, je informeren en dan blijkt groep 1850, Q65, dat zijn cult bands in Amerika. Echt waar? Ja, en dan kom je terug Goh. in Nederland.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 en dat vind ik nog steeds zo ja, ja. en dat Was is het ook gewoon een zendschip. ja, ja. ja het zendschip. omdat ja. ze illegaal waren ze waren ja. niet illegaal ze waren gewoon te groot en dan kon de overheid ja, klopt, klopt. Uh, rondom dat, dat watertje daar in Den Haag we noemen het de Binnenhof. Uh, daar Zij konden ja. ze niet tegen ja. <laughs> en we hadden natuurlijk net het jaar daarvoor 73 uh, natuurlijk de stranding gehad natuurlijk het Maliveld het grote festival en natuurlijk de demonstratie in het Binnenhof. ja ja ja, ja dat kan me nog herinneren ja, ja en, ja. en, en ja, ja, dat wist hij. en ik ben muziekliefhebber en ik dacht van nou, toen ik hier begon, Den Haag biedt dat nummer één. Weet je wat we gaan ja. doen? Ik ga de gemeente Den Haag bellen, want ja, ik kom eruit en ik heb het meeste ultieme idee, ik had er nooit iemand wat van hoort. We gaan het Nationaal Popmuseum yeah. vestigen in Den Haag. Want dat ja. was toch historisch gezien... ...Biedstad nummer 1. Klopt, zeker in En natuurlijk wist ik dat de Moosjes... ...en de Shocking Blues ze allemaal... ...en ben net zo lang... ...of ik bestaat net zo lang... ...of ik ben net zo oud... ...net hoe je het wil zeggen... ...als dat de Iering bestaat. <laughs> ja, is dat is ja, gewoon ja. mijn rode draad. En dat ja, is ook zo. ja. ja.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 Die is er nog, die moet je toch koesteren, dat moet je Zeker. omarmen. Yeah. Maar goed, ja. het was nul per kerst, dus steeds vaker als ik nee, op het nee hoorde, ging ik steeds harder lopen. En op een bepaald moment ging ik niks anders doen als door het land heen crossen, mijn verhaal vertellen. Oké, okay. ja, bij wie Bij wie? Ja, bij wie? Hoe, hoe ja gewoon van Barry Hay naar Pollen Eduard. Echt de mensen, de artiesten ja, zelf. De artiesten gewoon allemaal benameld. Ja, ja, ik kan natuurlijk wel zeggen, het uh, Nederland verdient een Nationaal Popmuseum, maar naar een leeg gebouw komt niemand. Nee, nee dat is waar. Dus je zat ja. er eerst een collectie verzamelen. Dus ik dacht van nou, ja. laat ik eerst maar eens gaan kijken of het leeft, of het of, of überhaupt materiaal is. Ja. Nou ja, dan kom je bij Jan Rot, want zo ging ik hoppend van de ene muzikant <laughs> naar de andere muzikant. Ja, ja, en dan bleek dat hij de kroon van Koningan nog bewaard had. En ik kreeg ooit mijn eerste gouden LP van Barry Hay. Maar toen was ik nog helemaal niet met, met, met het popmuseum bezig. bezig? Nee. Maar ja, zo ontstaat uiteindelijk vanuit je uit jeugd vandaan. Ik had ja. vroeger een drive-in discotheekje en ik had de hele vele van de S-show. en ik begon, ik begon met You Shoot, Have Seen Me Rock and Roll van Long to Ernie en de shakers. Uh, shakes, ja. Oh, oh. Ja, als je dat nou op zegt te zeggen, dan mensen, jezus, dat was een bakken. <laughs> <laughs> maar ik vind het nog steeds vet, ja. snap je? Ja, ja, dan, ja, ja, zonder meer. Nou, ja, en, en dan blijkt gewoon ja. achteraf dat je alles wat je gedaan hebt je gevormd heeft om uiteindelijk. Ja,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 Ja, wat is muzikaal, muzikaal niet? Want, want uh, we gingen natuurlijk als, als, als, als drie oudste jongeren met valens de deur uit... als de drie jongsten natuurlijk pianoles kregen. Want dat was natuurlijk niet om aan te horen. Nee. Maar we draaiden ja. natuurlijk met z'n allen Jim Reeves... en dan tegen de kachel aan ja. en op je vingers meefluiten. De Corrie Konings noem ze allemaal maar op... dat werd met de paplepel erin Klopt, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dan word je acht, negen, dan word je een beetje opstandig. En mijn vader heeft twee jongere broers... Oké, okay, ja. Ja, daar ja, dan weet je, ja, ja, maar ja. dat weet je niet te hanteren was. Dat, ja. Ik vond dat dat al wel meevallen, maar goed, dat bleek dus niet. <laughs> ja, ja, maar ik wil nog even wel. terug naar jouw verhaal ook van hoe begin je een museum, hè? Had je wel een beeld van hoe je dat wilde gaan doen N en wat er voor nodig ja, was? Ja, ik, nou, ik, ik wist waar ik heen wilde. Dat was het. Dat ik wist was. Dat ik het, Nou, dat is nou een popmuseum realiseren. Met een waanzinnige uh, collectie erin, zodat je daadwerkelijk kon genieten.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 My belle amie. tell you that I adore you and always do, that you amaze me, believe in me now, starting you. My bellamy, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing, let's all give my substitute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 je gaat ook meteen wel voor een toplocatie, hè? Het zou natuurlijk wel te gek ja, zijn. Nee, nee, maar kijk. Als, als je, je daar nou ziet, je, tegenover de schouder... Kijk, ik kijk hier even over mijn linker schouder, uh, publiek luisteraars. En dat is een bol vitrine. In die bol vitrine, daar staat een collectie. Of nou maakt niet uit welk museum in de wereld die wil dit hebben. Hier staat de gouden single van Venus. De platinum oh. single van ja. Venus. De twee stadspenningen uit 1970. Nog steeds in diezelfde vitrinekast.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 Kom Asje bouwman tegen. Ja, jaren geleden. Ik zeg weet je wat we gaan doen? Hij zegt nee. Ik zeg gaat nog eens nou. een popmuseum opbouwen. Hij zegt ik zeg heb jij nog wat uit die tijd? Hij was natuurlijk ja, hij wordt de meester genoemd. Ja dat, blijkt, ja, dat blijkt. Hij, hij neemt hier programma's op. We hebben hier live radio, uh, gekke dingen gedaan. Een hoofdtechnicus, hè, toch? Ja. Voor de, ja. En, en, en we gaan ieder jaar met z'n tweetjes naar Londen of naar Liverpool. Dan gaan we singeltjes rauzen en kijken en struinen en, en banjeren en even lekker babbelen. En ja, dan kom je ineens. word je in contact gebracht met mensen. Dat blijkt gewoon dat de originele Boardstudio.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 Dan kom je op een bepaald moment ook in het bezit van de drive-in-meubel van Radio Noordzee. Ja, Uit ja, 1970. Ja. Maar ik zie daar de verlichting hangen. De allereerste drive-in-show verlichting van Nederland. 1967. <lacht> daar hangt die. Het brandt. Ja, ik heb een waanzinnig ja, ja. team met mensen ja, omheen. Me ja. Als ik kijk, dan zie je de alle top 40 nummer 1 hits. Ja, ongelooflijk. Want de, de top 40 ja, ja. bestaat nog? Bestaat ja. nog steeds. Ja, ja. Wordt ja, ja. nog steeds ja. iedere week gedrukt. Wij ja. hebben hier vandaan de abonnementservice. Ja. Oh. Dat doe ik weer samen oh, met Erik is. de Zwart, ja. okay. met de stichting ja. Ja. ja. Dus gaandeweg blijkt gewoon dat dit land zoveel schatten, muziekexpress, ja. Ja. dat is toch bizar, wie heeft het niet gekocht, wie Wij heeft zijn. het niet gelezen. Ja, ja, ja, ja. Nou dan ga je informeren, dan heb ik hier een expositie over Paul Ketten, dat is natuurlijk gigantisch ja. wat die man allemaal ja, gedaan zeker. heeft. Ja.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 Dan is het, het is niet het Jaap Schutmuseum. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je een goed museum wilt neerzetten. dan zou je toch moeten beginnen ergens in de jaren 50 en dat in de jaren 60. om te ja. zorgen, want dat is wel de groep. Toch de basis hebben. Ja. ja, en die, die Tilman ja. is niet meer. Ja. En die chatelin van de Crazy Rockers. gelukkig is die er nog. Ja, ja. Maar dat zijn.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 Ik kom uit het Westland vandaan. Ja, ja. dus, dus dan kwam je heel snel in de tuin terecht. En ja. een bolle poten kan je ook als je, als je acht bent. Oh, en dan kan je ook als je negen bent. Ja. En dan had je altijd een paar euro of een gulden in je zak. <laughs> ja, ja, ja. En dan ging ik natuurlijk naar Koppenel en naar Hoek. En dan noem ik die platenwinkels ja. erop op. En dan was ik dan de hele vrijdagmiddag of de zaterdagmiddag. Ja. Ja. En ik had geld voor één, één singeltje. En ik ben natuurlijk na drie uur eruit getrapt. Zo van, ja. Maar ze wisten je, wel dat ja. ik als ik die andere week weer kwam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 Toch, een beetje, Toch wel die hoek ben ik wel ja. opgegroeid en later door, dat zou het misschien 10, 12 geweest zijn, drong het veel meer tot je door. Maar ik werd oh, okay. voor die tijd al wel door de twee jongere broers van mijn vader ja. wel beïnvloed. Ja, okay. door Pink, met Pink Floyd en oh, dat de Jefferson ja, Airplanes. Ja. Ja, en, en, oh, ja, Noem ze allemaal ja, op de ja, Crosby Silnes en de Bob Dylans. Ja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 Heel veel gek veel was er natuurlijk ook niet. Je had natuurlijk niet echt een radiostation... Nee. In, in, in de begin jaren zestig. Je had ja. Radio Luxemburg. Ja, klopt. Ja. En, en GTB Hiltelman op, op zondagmiddag. Ja. <laughs> ik heb misschien zijn naam verkeerd uitgesproken. Excuus daarvoor. Ja, GTB Hiltelman, geloof ik. En de en, en GBA, ja. Ja. Ja, ja, ja, toch? Ja. En natuurlijk weet ik dat wij... als gezinnetje... op zondagmiddag... voor de radio zaten. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat, ja dat was toch wel...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 ik zei, nou ja, ik zeg als dat, uh, als dat je moeder is. Maar dat zeggen er wel meer. Maar mensen hadden dit ook niet anders verwacht. Blijkt. Nee, nee, knap hoor, ja. ja. Nou ja, ik, ja. Ja, ik, ja, ik weet ja. niet of het knap is. Het is ja, ook, ook gewoon knap, ergens ja. voor gaan. Dat ik kom waar, bij ja. Arman ja. en dan zegt hij Jaap, ik heb mijn eerste gitaar nog. Oeh. <laughs> nou, dan staat hij op en dan hoor je alleen maar klein klang, paats, boem. Want in, in zijn huis in, in Eindhoven stond het te klein beetje wol zeg maar. En op een bepaald moment ram, bam, en dan kwam hij de trap af. Ja met die gitaar. Met die gitaar. Ja. En die heb je? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, ik koester alles wat los en vast zit. Snap ja, ik, ik, ik. Ja, we hebben zo, dat moet je toch koesteren. Ja, Het vintage is natuurlijk uh, een heel grote uh, industrie ook bijna. Ja. Ze hebben die, die uh, van George Harrison, daar hebben ze al eerder gitarre, uh, replica's van gemaakt, Fender. Ze hebben nu die... Die uh, Flower Power gitaar die hij op uh, Mensico Mystery Tour speelt, nagemaakt ja. als replica, kost 25.000 euro. Helemaal precies yeah. de kleurtjes waar George op vrije zaterdagmiddag oh. met fluoriseerde met, met, met verf. Dit is ja, nu ja. gewoon ja. kunst geworden. Ja, nou ja we kunnen dat denk ik niet zien. <coughs> maar goed, de gitaar die geschilderd is voor Eric Clapton... oftewel Eric Clapton's zijn gitaar van geschilderd door de Fool.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 Uiteindelijk heb ik er een naar Nederland kunnen krijgen, die ik ook kon kopen, omdat ik mijn verhaal was. Ik zei ja, maar dat kan het toch niet maken? Nee. Als je zegt wat is de duurste gitaar, volgens mij zit hij ergens in een kluis in, in Saudi-Arabië of zoiets geloof ik. Want die, die originele is natuurlijk een astronomisch bedrag nee. waard en die hoort eigenlijk in een heel mooi museum te hangen dat ja, iedereen hem kan zien. zien ja. Ja. Maar ik heb een van de originele replica's, en, maar omdat ik het volhield, dat het te gek zou zijn. Ik zeg, die is geschilderd door de Nederlanders. Ik zeg: die, ja, ja, ja, terug, ja, die, hé, die, die moet toch gewoon terug Eén moet toch naar ja. Nederland. Ja, nou ja, nou ja, nou ja, ja, nou de plezier, al, ja, Oké, okay, maar even, sorry, terug naar ja, de muziek. Hè? Zeker de ja. uh, Wat denk jij, uh, waardoor is... Uh, t, je bent heel positief over de Nederlandse uh, rockmuziek. Niet ja, iedereen heel, ja, de catch is, is de muziek, hoort er ook bij. Je noemt een beetje het en ook. Ja, je, en je begon in je verhaal dan. ook te zeggen dat je heel veel Amerikaanse, uh, of Nederlandse muziek in Amerika hebt gehoord. Ja. Yeah. En daar hoor ik toch wel wisselende verhalen over. Dat we eigenlijk nooit... We zijn als popland niet heel groot eigenlijk, hè.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 Ja, misschien lokaal, maar volgens mij in het buitenland toch niet. Het we wordt toch wel overal gedraaid. Kijk, het is niet de Stones die om de haven klappen en de nee, Beatles. Maar nee, dat, daar nee. kunnen we niet aan tippen. Nee, okay, maar reden nee. af, want wat dacht je van Venus, dat, dat, dat zijn nummers die de meeste keer gekafferd zijn en reden okay. wel af. Ja. Wereldwijd. En dat spreekt wel aan natuurlijk. nou zijn het weer de DJ's. De, de, de, ja, de, de, en zo en, en zo, daarvoor ja, waren ja. het de VJ's. Ja. Kijk, Venus stond wel in, op één in Amerika... Ja. En als je kijkt wat nou, er opgenomen is en ja. gedaan is in Engeland. Aan de, aan de Nederlandse zijde, de Q65 en de Motions en ja, de Wasted okay. World. Ja, ja. Dat zijn toch klassiekers. Maar klassiekes? waardoor denk je dat Nederlandse muziek is beïnvloed of uh, gestart, opgestart? We beginnen met de T-Man Brothers misschien. Ja, dat kwam natuurlijk toch door de rock roll die natuurlijk de Amerikaanse militairen meenamen. Ja. Naar Duitsland. Ja, dat, en dat daar vind Daar ja. waren gelegen en er moest geshowmacht worden. Dus er werden de Indische bandjes uit Nederland onder andere... Naar Duitsland gehaald. Okay. Ja, en als ja. je dat hoorde, dat dan het showmachen moest gebeuren en dat de Tillman Brothers, ja, die gingen met hun gitaren achter ja, en, die en de, de show daar ja. stonden ze op. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja dat en, en die kwamen dan terug naar Nederland en, en, en die namen de, de, de muziek mee en op een bepaald moment wilde dat iedereen. Kijk, George, okay. en eens, die had ook een beentje, de Tornado's, ja. en die speelde eigenlijk ook alleen maar de, de, de Shadows. En, en ja, klopt, ja. Maar en en ineens ja. hadden ze het idee van oh, oei. We kunnen het, ja. ja. We kunnen meer. Ja. En, en nou ja, waarom is daarna dan beats op nummer 1? Ja, wie zou dat zeggen? Soms zeg ik wel eens van ja, op ieder hoek van de straat.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 Hoeveel aardappelen op je op je bord mocht nee, hebben, nee, maar nee, de rest wel, dat doe ik. hoeveel kinderen, weet ik het we allemaal niet. Ja, ja, ja, ja. ja, en ineens kreeg die ja. jeugd wat vrijheden. Uh, de ja, radio, ze konden. Ja. Zeker. Ja. De kerk bepaalde het, hè, nog heel erg in de katholieke sfeer. Zeker, in de jaren ja. 50. En dat kwam ja, ineens al, uh, dan de vrijheid. En, en, en ja, ja, de flauwe pauwen kwam op. En ja, het was een combinatie. En ik denk dat, ja, dat ze ons heel veel moois hebben gebracht. Zonder meer als het ja. ja, zeker. Ja. Dat is toch te gek.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 Het woord kopiëren willen noemen. Nee, dat is iedereen een beetje negatief, maakt ja. ja, want ja. iedereen ja. maakt gebruik van de mogelijkheden en ja, de informatie dat. over die hij beschikt over op dat moment. Ja, ja. ja en wanneer iets, iets nieuws. Ja, Kijk, als je echt iets nieuws, dan, dan zijn het ja, dan natuurlijk toch wel uh, de, de muziek invloeden vanuit Amerika vandaan. Ja. Zeg maar. en, en de dat de Engelsen natuurlijk. Ja, ja, vanuit, ja, uit, nou ja, ja. ja, vanuit de zwarte cultuur, om het maar zo te Klopt. zeggen. De muziek, ja. de blues, ja. de roots, ja Jezus, maar dat werd een samensmelting. Ja. En als je dan net treft dat een elf is opstaat. Ja, zeker. Ja, ja. ja. ja. Met het oudste hier in het museum. Boe. Boe. Ja, Johnny Jordan. En Eddie Christiani denk ik. Die spullen, ja. Okay. Nou ja. ja. En zo ver gaan. want dat hoort er gewoon bij. Maar ook Doris. De gouden ja. auto van Doris. Was het was 62 of zoiets? Uit zo. handen van Mies Bouwman. Want hadden nog eens zo'n zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo trutzendertje, geloof ja. ik, s'avonds, avonds al van toe, een uurtje, geloof ik. Zeg maar, die kwam dan Doris, naar binnen ja? geknald. Zelfs die auto heb ik gered. Die zie je. Ongelooflijk, ja, ja.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 Maar is het, is, het je zo al... je uit? is het nog steeds een hobby voor jou? Of... Nou, het is, nee, levenswerk. Ja, is ja. levenswerk. Ja, het is levenswerk. En je bent hier is... al fulltime mee bezig. Ja, met, ja met mijn ja. vrouw Jacqueline. En een waanzinnig team met mensen. Kijk, mijn vrouw heeft, heeft nog een baan, een goede baan, dat moet ook. Weet ja? je ja, ja, begin een museum. <laughs> <laughs> ik raad het ook iedereen af. Als iemand zegt van joh, jezus, dat ga ik ook doen. Gefeliciteerd. Ja. Ja. Maar, niet, maar doen. niet doen. <laughs> je bent, dus even, jij niet, jij bent begonnen doen. met. Dat uh, kan ik me ook voorstellen. Met ik ga gewoon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 En een ja. lekkere uitsmijter. Dus wel een ja. kleine kaart. Maar waar je eigenlijk mooi, een heel ja. goed kan vertoeven. Maar met een poppodium erin. Ja. Kleinschalig. Maar waarom hebben we in Nederland niet zoiets als... Dan nou, komt er een mooi boek uit. Vroeger had je hele mooie presentaties. Van cd's en boeken. Dat, en er ja, werd gek ja. gedaan. En ja. er komt dit en er komt dat. Dat ja. was een event. Ja. Wij gaan zo meteen, als het lukt, een, een rode loper creëren. We zitten niet voor niks op rode vloerbedekking, hoor. Oké. Over alles zit een verhaal, ik doe niks zomaar. Maar waar je gewoon goed kan vertoeven en waar je uiteindelijk... Je komt door de winkel naar binnen en je gaat door de winkel eruit. Dat is psychologische oorlogsvoering. Ik creëer de mooiste muziekwinkel, vetste platenwinkel, boekwinkel in één. En dat hebben we al, want ze komen van heiden en ver. Komen ze hier naartoe. Maar we, ja. hebben, we, hebben, we hebben het exclusief verkooprecht van de Golden Earring Merchandise. We vorige week hebben we iets Elvis Time overgenomen. Ik ga het doen voor de top 40, voor 192 TV. Noem ze allemaal maar op. Wat is er nou nog mooi als je zo ben kan zeggen ja, van... Zeker. Ja, die top ja. 40. Ik wil graag die eerste, 2 januari 1965, op mijn t-shirt hebben. <laughs> en dan zeg je... Al, ja, maar wacht eens eventjes. Maar, maar, maar, maar Reden Laf stond op 1 in 73, Ik wil die top 40 hebben op mijn shirt. Nou, ja, dat ja. kan. dat kan. Ja. Ja. Dus, dus je doet heel veel dingen. En als je dan natuurlijk een waanzinnige goede muziekwinkel kan creëren. Met een goede webshop. Dan kan dat ook de drager zijn. Voor je de museum. kosten van je culturele... Ja.